De verpleegkundige zegt dat ze naar de rechter zal stappen. Ze is getest op ebola en die test was negatief. Ze weigert gedwongen thuis te zitten terwijl ze naar haar mening geen gevaar is voor Amerika. Minister Kamp neemt pas in december een besluit over toekomstige gaswinning in Groningen. Hij schrijft dat in een brief van de Tweede Kamer. Het zogenoemde winningsbesluit werd een deze dagen verwacht.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 Nederland gaat met 51 andere landen automatisch belastinggegevens uitwisselen. Daardoor wordt het vanaf 2017 veel moeilijker om belasting te ontduiken. Minister Dijsselbloem heeft in Berlijn een verklaring daarover ondertekend. Het is de bedoeling dat de Belastingdienst gegevens van mogelijke buitenlandse belastingplichtigen doorstuurt. Andere landen geven ons dan informatie over Nederlandse belastingbetalers die in het buitenland zitten.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 Bij Amsterdam is de A10, de ring van Amsterdam, in beide richtingen dicht bij de Zeeburgertunnel. tunnel. Dat heeft te maken met een autobrand. En verder vielen op de A28 van Amersfoort naar Utrecht bij de Uithof twee kilometer door een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de avond. Different. for this girl. Keep it this thorough. She sees him walking in a straight line, that's not really her style. 6.9 me Well a mama.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 106.9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 Er komen geen langere perrons om bij een aangepaste dienstregeling in de winter langere treinen te laten rijden. Staatssecretaris Mansveld schrijft aan de Tweede Kamer dat verlenging te duur is. Volgens haar zou het tientallen miljoenen euro's gaan kosten. NS en spoorbeheerder ProRail hebben onderzoek gedaan naar verlenging van perrons op zeven trajecten. Daaruit blijkt dat aan alle trajecten één of meer stations liggen waarvan de perrons niet eenvoudig langer gemaakt kunnen worden. En daarmee wordt het plan